van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Dit is Joeri Stubinitski met het NOS Journaal. De president van de Nederlandse bank Wellink is tevreden over het Europese reddingsplan. Tegen de NOS zegt hij dat het hulpplan van 720 miljard euro genoeg ruimte biedt om problemen in het eurogebied op te lossen. Het is volgens Wellink voldoende om de markten het gevoel te geven dat er een vangnet is. De bankpresident zegt dat vorige week een giftige cocktail ontstond... van een internationale landen- en bankencrisis die kon leiden tot een wereldwijde crisis. De aandelenkoersen schoten gisteren omhoog na de bekendmaking van het hulpplan. Vandaag sloten ze een stuk lager. Beleggers vroegen zich af of landen in financiële nood... hun bezuinigingsmaatregelen wel doorzetten nu er een noodpakket is. Er is nog geen doorbraak in de kabinetsformatie in Groot-Brittannië. Wel is duidelijk dat de gesprekken tussen de Liberaal-Democraten en de Labour-partij... voorlopig zijn stilgelegd. De Liberaal-Democraten praten nu alleen met de Conservatieven... over de vorming van een nieuwe regering. In de onderhandelingen hebben de Liberaal-Democraten de sleutel in handen. Partijleider Craig staat onder zware druk om te kiezen tussen Labour of de Conservatieven. Die partijen behaalden geen absolute meerderheid... en zijn aangewezen op de steun van de Liberaal-Democraten... Die probeert het maximale uit de onderhandelingen te slepen. Ruud van Nistelrooy gaat niet mee met het Nederlands elftal naar het WK in Zuid-Afrika. Bondscoach Bert van Marwijk zegt dat de spits na zijn knieblessure niet genoeg tijd heeft om op zijn oude niveau terug te komen. Ook Piet Veldhuizen van Vitesse maakt geen deel uit van de 30-koppige voorselectie. Van Marwijk geeft de voorkeur aan Maarten Stekelenburg, Michel Vorm en Sander Bosker als doelmannen. Ook in de Braziliaanse selectie gaat een aantal spelers definitief niet naar Zuid-Afrika. De aanvallers Ronaldinho en Adriano zijn niet geselecteerd. Het weer bewolkt en regen, alleen in het westen droog. Morgen nog kans op neerslag, later in het westen af en toe zon, het wordt 11 graden. Dit was het NOS Journaal. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 met, Met nu in Zandvoortse Zaken.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 Dus um, zo gezegd, zo gedaan, dat is ervan gekomen. Ja. Um, en geleidelijk aan zo livile uh, gingen we met een groepje docenten gingen we steeds meer leuke dingen doen daar. Ja. Want we vonden wel, we gaan er nu wel iets van maken. We hebben ja. hartstikke veel zin in. Ja.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 Maar kijk, we zijn een muziekschool, dat betekent dat er, dat er geen drempel is, wat dat betreft. Ja. En uh, uh, iedereen is hartstikke dood. Dus ook zeer getalenteerde kinderen. Zo, ja. Zijn. Ja. Let me love you, let me be around. I promise you I will make a sound.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 Maar als je dat een beetje handig aanpakt, dan ze je een kortste keer aan bloesje of wat dan ook. Mooi is dat, heel leuk. Ja. En uh, de, de meerwaarde zit er ook in. Dat ze ja, je, je wil niet weten hoe geconstateerd dat daar uh, toe hmm. gaat. Die zijn daar zo, zo gedreven. En ze ja. moet natuurlijk allemaal op de dirigent letten. En, um... <laughs> dus ja, ja, dat is <laughs> Ja. Nou, dat is ja. het project wat we op de basisscholen doen. Ja, dat is gewoon tijd. Dat is schooltijd, hè? Ja, ja. ja.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 I'm a man, in your book of fun I'm going make you explode Just like a man Every hour, every minute Every second, then tell me Miss a lover, man Then tell me Miss a lover And it's all over, make him back to follow make mother, I'm going to my mother, I'm this to follow my mother, I'm going to live my mother, I'm going to follow my you, I'm you to you. I'm going to follow my mother, I'm going lover, follow my miss I'm going to follow I'm going to follow my mother, I'm going to tell you when the going to follow my I'm to follow my mother, I'm going the follow to one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 Je had in de tijd een, een stroming in de punk, dat was New Wave. Hmm. Oh, ja. Yeah. En ja, de link met golven en nieuw, ik bedoel, het was best wel sterk. Ja. En op ja. dat moment had je ook nog geen uh, haarlak of zo met dezelfde hmm. titel. Dus, uh, <laughs> ja, dat het zo maar het ja. ligt redelijk voor de hand, want je hebt ook een duikwinkel, geloof ik, in Hillegoe, die heet ook weer zo. Maar goed, zo, zo ontstaat zo'n naam en dat hebben we wel zo gedaan. Ja, nou, ja, het is wel toepasselijk ook voor Zandvoort, golven dus, ja. Ja. van de zee en zo.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 Laten we hopen dat we ja, het verder het kunnen, maar tuurlijk. goed, je moet heel realistisch zijn hierin. Hmm. Um, zou het niet beter zijn om ook daarnaast, naast deze dingen die we, in die projecten zoals ik nou net hmm. zei, ook de onderwijzer zelf op een of andere manier te coachen hmm. of bij te scholen? Nou, dat is wel een hele leuke ja. idee, ja.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 wellicht enkele. En dat ja. zal je altijd bijblijven. Ik weet het ook nog van vroeger. Ja, op school. Dat was de met de gitaar. Precies, dat en zal dat je altijd het. bijblijven. Dus ja. je hebt altijd weer een streepje voor. <laughs> en uh, het is leuk als die stimulus gegeven kan worden vanuit de school. Ja, dat maar is dat wel een hele vrij... leuke. Want vroeger hadden wij op de pabo alleen maar blokfluitles. Dat hoorde je ja. dan, hè? maar dat zal nog steeds wel zijn. Maar zo'n gitaar is natuurlijk nog weer iets leuk.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 I'm Yours is coming too